4 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Nederland hoeft geen IS-vrouwen met hun kinderen terug te halen uit de kampen in Noord-Syrië. Dat oordeelde het Hof in het spoedappel dat was ingesteld door de ministers Blok en Grapperhaus. Eerder oordeelde de rechter in een kort geding nog dat de staat zijn best moet doen om in ieder geval 56 kinderen terug te halen. Maar die uitspraak is nu teruggedraaid. De politie, de politie heeft deze week twee Amsterdammers opgepakt voor de dood van oud-voetballer Kelvin Maynaar, een man van 22 en een man van 28. Bij de 22-jarige verdachte is thuis een vuurwapen gevonden, hij zit nog vast. In het huis van de 28-jarige verdachte zijn apparaten voor dataopslag in beslag genomen, hij is inmiddels vrijgelaten. Nederland is wel welkom in Marokko, dat zei minister Kaag... naar aanleiding van de commotie gisteravond in de Tweede Kamer... na uitspraken van staatssecretaris Broekers-Knol. Ze zei daar dat ze van Buitenlandse Zaken had gehoord... dat ze in Marokko niet de juiste mensen zou kunnen spreken... over het terugnemen van asielzoekers... Minister Kaag liet vandaag weten dat er sprake is van een misverstand. De Marokkaanse collega die de staatssecretaris daarover had willen spreken... was niet aanwezig bij de bijeenkomst waar Broekers-Knol wel was. De ontmoeting kon dus niet doorgaan vanwege agendatechnische redenen, zegt Kaag. Het is nog niet bekend wat voor poeder er in de brief zit. Die is gevonden bij een kantoor van de Belastingdienst in Heerlen. Vanochtend werd het pand daar ontruimd vanwege een verdacht pakketje. Medewerkers zijn opgevangen in een gebouw aan de overkant. Vijf medewerkers zijn mogelijk in contact geweest met de stof... maar hebben geen klachten. Het weer is droog en een graad of negen. En morgen is het ook bewolkt met in Zeeland af en toe wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden steeds langer. Vooral op de A4 staat het vast. Van Amsterdam naar Den Haag is de vertraging zo'n drie kwartier tussen Schiphol en Dorp. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht een kwartier oponthoudt tussen Vinkeveen en Maarsen. En het staat vast op de A7 op de afsluitdijk naar Friesland. Tussen Wieringerwerf en Brezondijk 10 minuten oponthoud. En aan de kant van Friesland is ook een ongeluk gebeurd, dus daar staat het ook nog eens behoorlijk vast.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 Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Who oh, cares? watching you.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 It feels better than it It was so the feels on the table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. We'll <laughs>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 Watch you leave Go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 bye oh.